De zijn knie voorzet vervolgens in het strafstropgebied van Ajax. Wordt wel adequaat verdedigd door uh, Kenneth Vermeer. Nou, het gaat alweer met Boerrichter. Hij is uh, gaan staan. Pim van Dort was stel razendsnel uit de dugout. snel wordt er nu ook druk gezet op Van Rijn. Maar die blijft wonder boven wonder op de been. En dan een aardige bal van Pals. En nu mag Boerichter laten zien hoe snel die is. Maar hij wordt ingehaald door Compagnie in de buurt van het Engelse stafschopgebied. Hart, Compagnie, draait hem makkelijk weg van Babel. En heeft daardoor nu een vrij veld voor zich. Speelt naar Sabaleta. Ik zou uh, Boerrichter... Uh snel wisselen. Die, uh, je zag het ook aan zijn sprint dat het niet goed ging. Nu uitkijken geblazen, want uh, alweer weer glijdt hij weg. Het is niet te geloven. Aquero heeft weer een enorme mogelijkheid. Moet de bal voorgeven en glijdt dan weg. Ja, ik weet niet wat voor schoentjes die heeft. Jij zei het al, badslippers. Uh, het is echt niet te geloven. Ik denk dat uh, Mancini is woest aan de zijkant. Zomaar moet je gewoon wisselen als je niet go goede, uh, de goede schoenen weet uit te kiezen in zo'n wedstrijd. Ja, dan uh, moet je weg, want dat is al drie keer. Uh, uh, ik, ik weet dat uh, Wim Dusseldorp het een keer toen bij Fortuna deed. Toen een uh, glad veld was. Toen heeft hij gewoon uh, meteen drie spelers die het meest op de grond lagen Heeft hij uh, gewisseld. Je zou bijna zeggen bij Aguero moet je hetzelfde doen. Want weer gaf hij een goede kans weg. Ajax even in de problemen met Schöne. Maar wordt opgelost. Maar niet voor lang. Want dan lopen de twee Ajax zien elkaar in de weg. En in Manchester City over. Ja met Nasri zoeken naar uh, Aguero. Maar uh, Ajax kan uitverdedigen. Maar City pakt eigenlijk weer via Company over naar um, Jaya ja, Toure. Twee, drie meter over de middellijn. Zoeken, als mogelijkheid aan de linkerkant. Clichy. Clichy op de middellijn in de breedte. Dat gaat goed naar Nasri. En vervolgens Compagnie nu wel met grote passen. De belg voorwaarts op de helft van Ajax door de as van het veld. Laat het voetballen verder over aan de Nasri. Gaat weer terug in zijn defensieve stelling. Ajax even onder druk. Ajax nu even met alle mensen op eigen helft. Sterker nog met de reet eigenlijk tegen de 16. Als Jaja Touré die bal het op het gebied insteekt. Blind kan wegwerken. Babel de rest doet. En nou moet Eriksen die bal dus opvangen. Maar dat lukt niet. Maar Compagnie zorgt er in elk geval voor. Dat er eventjes uh, wat uh, ja, amusement is. Want hij speelt de bal buitengewoon hoog op Joe Hart. Die dan even met de borst kan aannemen. Kan laten zien dat hij ook kan voetballen. Maar uh, City moet voetballen. Volgens uh, de mensen hier in het stadion aan de andere kant. daar Waar men wel veel is, maar zo ongevaarlijk is. Gelukkig hoor voor Ajax dat met twee in leidt. Ja, nog altijd. We hebben het eerste kwartier van de tweede helft gehad. Zitten in de 62 e minuut met balbezit voor Barry die de bal naar buiten geeft naar Zabaleta. Zabaleta bal naar Nasri. Nasri, Barry, Barry binnendoor. Maar er stond Zabaleta buitenspel. Die hield ook in. En dan komt de bal bij Kenneth Vermeer terecht. Ja, en dan hebben we dus inderdaad al 16, bijna 17 minuten in de tweede helft gehad. En dat is uh, mooi. Dan uh, moet Ajax nog een minuutje of 28 vol weten te houden. De 2 1 voorsprong in ieder geval uh, zou heel mooi zijn. Maar zelfs denk ik dat vooraf Ajax zelfs voor een gelijkspel zou hebben getekend. Maar Ajax staat 2 1 voor. En niet al te veel uh, uh, moeite in de tweede helft. Wel zwaar onder druk. Maar grote kans heb ik nog niet gezien van Manchester City. En de concentratie moet vooral blijven. Er mogen geen foutjes gemaakt worden. Mooi Sander, de Jong. We zijn op de helft van Manchester City. Met uh, Blind, met de Jong. Even terug naar de middenlijn. Linkerkant, daar staat mooi Zander. Balletje over de grond naar Alderwereld. Steekt de middenlijn weer over in de as van het veld. Het zou naar Boerrichter kunnen, maar die wordt nu even overgeslagen. Er wordt voor de as gekozen, daar waar het druk is. Maar waar Eriksen zich makkelijk vrij speelt. Eriksen versnelt. Erikse schiet, maar Erikse schiet ver naast. En dus Joe Hart met haast doeltrap nemen voor Manchester City. 63 minuten gespeeld. City wil hoe dan ook natuurlijk die gelijkmaker forceren, Maar is veel in de buurt van Vermeer. Maar echte uitgespeelde kansen hebben we eigenlijk nog niet gezien. In de tweede helft, hoewel er tal van spelers nu staan te wijzen dat ze graag die bal willen hebben voorin bij Manchester City. Omdat zij denken het verschil te kunnen maken. Ik denk als je het met z'n allen doet dat je een stuk verder komt. Maar ja goed, daar hebben we het vanavond al eerder over gehad. Dat is een beetje het probleem van de kampioen van Engeland. Uh, balbezit voor Ajax hier, Boerrichter. Doe wat goed jongen. Ga er maar langs. Ja, hij probeert er langs te gaan bij zijn tegenstander. Probeert de bal ook voor te brengen. Lukt niet, maar haalt er wel een hoekschop uit. En dat is uh, goed gedaan. Van uh, Boerrichter speelde de bal via Nastasic over de achterlijn. En de bal ligt uh, in de buurt van Eon Eno die daar aan het uh, warmlopen is. En uh, de hoekschop gaat genomen worden door Christian Eriksen. Eriksen wacht even. De centrale verdedigers gaan mee. Blind en Palsen uh, bewaken het voort achterin. De rest mag uh, mee naar voren. Babel biedt zich aan voor de korte corner. ze krijgt de bal terug. Kan hem nu voor de goal slingeren. Dat doet hij ook. Maar de bal wordt onderweg al ergens geblokt. En nu kan City er razendsnel uit met TVS, TVS op volle snelheid heeft last van Babel. Blijft wel in balbezit. Maar is dan zo uit balans gebracht. Dat hij de bal niet bij de opkomende cliché krijgt. Overtreding gemaakt door Babel. Vrije trap door TVS snel genomen. En Aqueiro. Ja, laat hij maar lopen. Die gaat toch onderuit. Met Blind nu aan de linkerkant. verdediger die even overgestoken is. Bal dus over de zijlijn speelt. City gaat ingooien via ik hij kan de bal wel vasthouden. Maar dat foutje dat er van Eriksen, dat, dat is dan belangrijk. Dan staan je mensen allemaal voor het doel. En dan weet jij hem niet voor het doel te krijgen omdat je hem tegen het tegenstander speelt. Bal wordt voor het doel gegooid van Vermeer. En dan is Schöne die... Uh... Een beetje loopt te goochelen. Uh, bal gaat uh, naar voren en komt terecht bij Eriksen. Eriksen probeert in de diepte. Dat is jammer dat net dat niet lukte, die paas. Dat hij uh, onderschept werd door Nastasic. Probeerde in de diepte boerrichter te bereiken. Dan gaat de bal over de zijlijn. En omdat Agüero de bal het laatst heeft geraakt. Koen Agüero. Koen omdat uh, hij uh, vergeleken wordt met een Japans stripfiguurtje. En dat zijn uh, bijnaam is de schoonzoon van Maradona. Heeft de bal het laatst geraakt en mag uh, Ajax gaan gooien. Dat ook een soort stripfiguurtje. Natuurlijk. Maar er komt wel heel goed voetballen dat pluisje. Uh, Bab zit voor uh, Van Rijn. Die uh, gaat ingooien. Halverwege de helft van uh, Ajax. Als hij naar rechts kijkt, kijkt hij in de ogen van Mancini. Die natuurlijk zeker geen tevredenheid zal uitstralen. hij verovert de bal overigens razendsnel weer via Aguero met Balotelli. Nu de diepte gezocht door Nasri aan de linkerkant. achtervolgd door Blind. Nasri houdt wel de bal. Weet dat cliché aanstaande is. Maar Nasri dribbelt gewoon weer terug richting eigen helft. Dan weer met de neus naar de goal. Nog altijd met Blind in zijn, in zijn kielzocht. Dan Nasri combinatie zoeken met Balotelli. Balotelli neemt aan. Nee, dit is Yaya Touré. Yaya Touré speelt hem dan naar Tevez. Tevez legt hem breed. Nou, Barry Barry gaat schieten. Afzwaaier waar de zesde man voor moest bukken. Zoveel is hij van de goal van Kenneth Vermeer. Opgelucht ademhalen dus wederom. Bij de Amsterdammers. En Mancini heeft eens nagedacht Andy. Wat ja, gaat hij doen? Hij haalt er een spits uit. Maar er komt er ook een hond weer bij. En dat is geen slechte. Eh, Dzeko gaat naar de kant. TvS. Of eh, Dzeko komt erin. TvS gaat naar de kant. En ja. Dan gaat Dzeko in de spits uh, lopen. Begon de wedstrijd uh, twee weken geleden nog als uh, spits. En nu als invaller voor TvS gekomen. We nou, kijken naar de klok. 21 minuten gespeeld. We hebben nog een kwart wedstrijd te gaan. Uh, als je dan naar het spel kijkt, naar de opstelling... dan zie ik nu voorin uh, Zeko, Balotelli en Aguero. En uh, Ajax probeert in de avond te gaan met Joe Hart. Ramt de bal richting het eerste balbezit voor Zeco. Ja, dat is een spits die het gek genoeg als invaller vaak beter doet... dan dat hij in de basis staat. Hij verdiende door uh, twee invalgoals tegen... Uh, wat was dat uh, destijds? Nou, Eston Villa volgens mij... Verdiende hij een basisplaats in Amsterdam, maakte dat vervolgens niet waar en is weer naar de bank verdwenen. Maar als hij van de bank komt, is hij voor City van groot belang geweest. Ook in die wedstrijd op 13 mei vorig jaar, waarin men kampioen werd. Nou, eens kijken. Men hoopt hier natuurlijk dat hij het verschil maakt. Wij hopen van die boerrichter. De bal bezit namens Ajax aan de rechterkant. Van Rijn gaat over hem heen. Bal gaat naar de as van het veld. Palsen. Nu kan het wel naar Van Rijn. Die goed oppast dat hij geen buitenspel staat. Van Rijn combineert met Schöne. Nog altijd aan die rechterkant in de buurt van het strafstopgebied van Manchester City. Schöne aangespeeld. Barry staat erachter. Speelt de er bal slim tegen de DNA aan. Over de achterlijn. Joe Hart weer met een doeltrek. En wie zie ik daar nog meer warmlopen voor Ajax? Is dat Victor Fischer? Volgens mij wel. Die uh, jongeman die uh, hier vooraan loopt. Uh, ja, dat zou kunnen. Dat is uh, volgens mij Victor Fischer. En Eon Eno staat, uh, is aan het warmlopen. Ook voor City, Maar belangrijker, Ajax balbezit. En Ajax uh, gaat het uh, proberen. Nou, doet dan maar een keer Boerrichter. Gaat de bal naar de rechterkant. Kan Eriksen hem binnenhouden. Ja, dat kan niet. En de steun komt er van Paulsen. Paulsen moet nu een goede voorzet geven. Nee, hij steekt hem door. En dan komt de bal bij Schöne terecht. Schöne houdt even in. En dan uh, staat City wel weer, maar heeft Ajax nog altijd balbezit. Hij vindt het weer uh, gemakkelijk de vrije man. Een meter of tien voor het zassopgebied van de Manchester City. Steken van uh, Eriksen op de jong mislukt. Zit een uh, Engels hoofd tussen, maar Ajax is in deze fase even agressief op de bal. Nu uh, Schöne komt van uh, rechts naar binnen, wil ook weer steken. Van Rijn gaat diep aan de rechterkant. Het gaat naar Eriksen. Vervolgens toch naar Van Rijn. Van Rijn met een voorzet voor de goal langs. en. Uh, door Sabeleta corner verwerkt. Ja, hij ging aan hard voorbij. En Sabaleta had toch zoiets die de jong staat in mijn rug. Ik neem geen enkel risico. Ik trap hem over de achterlijn. En dus een corner voor Ajax aanstaande vanaf de linkerkant. Na 68 minuten en een paar seconden. City 1, Ajax 2. En de corner dus voor de Amsterdammers. Vanaf de linkerkant, het rechterbeen, gaat onze grote vriend Christian Eriksen hem nemen. eens kijken. Ja, Babel komt zich weer melden. Maar hij doet het heel scherp en dat is een moeilijke bal voor Hart. Maar hij met twee vuisten bokst die de bal weg. Wordt opgevangen uh, door Manchester City. Omdat Boerrichter het uh, duel verliest. En dan is het uitkijken geblazen als Aguero, de bal heeft hem, over de hele geeft. Naar Zeko aan de rechterkant. Zeko op de schouder. En dan uh, goed uh, meeverdedigd door uh, Eriksen die de bal heeft onderschept. En nu uh, probeert een uh, medespeler te bereiken. Hij krijgt wel een vrije trap. Omdat Zabaleta even Eriksen van de sokken hield Een Een vrije trap voor Ajax. Een Blind heeft hem snel genomen. Te snel in mijn ogen trouwens. Ja, en Eriksen heeft wel een uh, heel stuk afgelegd. Want dat was natuurlijk de man die de corner nam. Bij balverlies was hij onmiddellijk terug. Uh, We hebben het er vorige week nog even over gehad. Dat hij zo ontzettend veel kilometers liep in één wedstrijd. Dat was overigens over drie wedstrijden gemeten. Ben ik later achtergekomen. Hij staat aan het begin van deze wedstrijd. Stond hij op 39 kilometer in deze groepsfase. Wij vonden al raar dat hij een marathon liep in één wedstrijd. Maar goed, um, dat was onze dommigheid. Na 69 minuten. 2-1 dus voor uh, Ajax. Balbaseerd voor Christian Eriksen. Dat loop Amsterdamse dienst, Palsen vervolgens gevonden en goed hoor. Bewogen in de vrije ruimte. Lasse Schöne. Bal richting de linkerkant. Er komt Babel. Wie is er eerder? Babel of Hart? Het is Hart met een sliding die hem wegwerkt. Maar het balbezit blijft voor Ajax. Hart is even weg. Daar heeft Ajax nog niets aan. Maar Schöne kan gaan schieten eventueel. Nee, hij houdt in en geeft de bal naar buiten. Naar Boerrichter. Boerrichter. Uh, nog geen man voorbij gegaan in deze wedstrijd tot nu toe. Ook nu niet, want hij speelt de bal terug. Naar Van Rijn. Van Rijn speelt de bal in op Schöne. Goede beweging. En dan een overtreding van uh, Jaya Touré. Uh, mag je ook een kaartje voor geven, want hij draait zich goed vrij. En dit was een noodzakelijke overtreding van uh, Touré. En dan uh, gaat hij nog zeuren ook tegen de scheidsrechter. Hij kijkt er altijd voor elkaar. Hè? Dat is uh, altijd wel grappig, dat soort uh, dingen. Toeré, ja, ja, staat er op het shirt. En ja, ja, het was een overtreding. En uh, Ajax mag de vrije trap gaan nemen. Ja, zijn voornaam impliceert dat hij het er uh, altijd mee eens is. Maar uh, niets is minder waar in dit geval. Wel een mooie beweging. Handige voetbeweging van Lasse Schöne. Waarbij hij zich uh, drie meter voor het strafschopgebied heel handig bij die middenvelden van Manchester City wegdraaide. Nu ligt de bal. Inderdaad, een, een paar meter voor het strafstopgebied. Niet recht voor de goal hoor. Aan de rechterkant. Boerichter staat erachter. En Sien uh, de Jong. Nou, een van die twee zal het worden. Ja, Boerichter heeft natuurlijk dat linkerbeen. Linkerbeen waar hij aardig mee kan schieten. Het wordt uh, de Jong en Hart moet weer redden. Het is toch steeds de jong die Hart op de proef stelt. Het wordt het rechterbeen van de jong. De bal zelt uh, met een curve toch naar die, uh, naar die hoek waar Hart dan in ligt. En dan moet hard reddend optreden, bal over de zijlijnen. Weer geen goal voor Ajax, maar weer is het de Jong die er van afstand dichtbij is. Ja, ik heb altijd bij minder dan 20 minuten dat we gaan aftellen. 19 minuten nog. De voorzet van Boerrichter komt niet aan. Bal wordt weggewerkt over de zijlijn. Tot niet met Ajax. Oud en nieuw hoop ik. Nee, nee. Je ben tijd bezig hoor. Oh, oh joh, daar zitten we zo te tellen met z'n allen. Het is niet te geloven. 19 minuten nog uh, in de wedstrijd tussen Manchester City en Ajax. Bal bezit voor Christian Eriksen aan de rechterkant. Tussen twee man. Is er één te veel? Want de bal wordt van zijn voeten weggetikt. Maar Schöne komt helpen, dat doet hij goed. Nou, hij uh, zorgt in ieder geval dat de bal over de zijlijn gaat en nu moet Ajax weer terug. Het wordt tijd voor Eno om die eens te brengen. Maar ik zie ook uh, uh, andere mensen uh, warmlopen, uh, ook bij Manchester City. Die hebben al twee wissels gehad. Ajax heeft nog niet gewisseld. En Ajax heeft geen balbezit en moet oppassen omdat Zabaleta weg is. Ja, ik zou het wel even lekker laten staan, zolang het uh, nog kan. Um, Eno is, staat toch ook niet bekend als uh, een grootheid qua voetbal wel wat fysiek. En misschien dat hij wat, wat vers, uh, vers bloed kan brengen. En ook vooral een fitte kracht. Dat zou misschien wat zijn als je wat uh, moet tegenhouden. Maar voorlopig Palsen is uh, een van de betere in, uh, in Ajax dienst vanavond. En die staat op de positie waar Eno het best tot zijn recht komt. Balbezit voor uh, Compagnie. Vervolgens Nasri gevonden aan de rechterkant. Twee, drie meter over de middenlijn. Maar Ajax komt er weer uit. Probeert nu Jaja ja, Touré vast te zetten. Dan een demarage van Touré. Even nog een keer om zijn as draaien. Is die weg bij de jong. Maar dan uh, Nasri. Nasri moet ook weer terug richting eigen helft. Ja, de vrijheid ligt bij de centrale verdediger. Nastasic. Nastasic springt de bal op. Halverwege de Ajax-helft naar het Zeko. Zeko draait. Het staat buiten spel. En dus moet Ajax. En dat bedoelde ik net met die vrije trap van Deli Blind. Het wordt nu toch wel tijd dat je gewoon rustig aan gaat doen. Niet te snel die vrije trappen nemen. Gewoon een klein beetje tijd rekken. En zorgen dat de tijd in ieder geval in het nadeel. Dat loopt sowieso in het nadeel van Manchester City. Ook nu weer een overtreding van Zabaleta op Ryan Babel. Maar laat die tijd maar doortikken. Door vrije trappen ietsje langzamer te nemen. Maar blind neemt hem weer snel. Zowel zo sportief en dan via. Mooi zonder gaat de bal naar Al de Wereld. En Al de Wereld brengt hem naar de rechterkant. Naar Boerrichter. Boerrichter draait naar binnen terwijl jij je zin krijgt. Want de boer heeft zojuist 0 bij zich geroepen. En die gaat nu al die kledingstukken uitdoen. Schöne, aardige bal op Boerrichter. Rechterpunt Strasso op gebied. Maar Boerrichter kan er net niet bij. Company is sneller, attenter en handiger met de bal. Clichy vervolgens maar met de bal terug naar Hart. En Hart met een lange roei naar voren op de Ajax-helft. Waar mooi zandig geklopt wordt door Balotelli. En daar gaat Aguero. Aguero scoort. Aguero scoort. En zo makkelijk kan het dus gaan. Want het begint... Uiteindelijk allemaal bij Joe Hart zijn lange bal. Wordt niet goed getaxeerd door Nicolas Moizander. Waardoor Balotelli kan doorkoppen. En Aguero wegloopt bij. Nou dat moet ik even in herhaling zien. Een van de ajax -ieden. Ik denk dat dat dan een andere wereld is. Waar hij bij nee, uit de rug ruikt. Nee bij blind. hij gaat bij Blind weg. Een andere wereld kan er niks meer aan doen. Eén meter is hij in het strafschopgebied. Als hij besluit met het rechterbeen in de verre hoek te schieten. En daar kan Vermeer alleen maar naar kijken. En zo wordt Ajax kinderlijk eenvoudig geklopt. Met een bal van achteruit. En is het 2-2 na 74 minuten. Ja en uh, staat uh, 1-0 klaar om in te vallen. En nu moet Ajax uitkijken. Dat zit hier niet op en erover gaat. Uh, Eriksen uh, probeert te koppen. Lukt niet. Maar Paalsen zit er tussen. En dan gaat de bal wel, wel lang de lucht in. Is het Van Rijn die kopt? En die bereikt Boerrichter. Boerrichter. Ja, naar Ik denk dat Sjeune wel eens het kind van de rekening kan zijn. Uh. Uh, in plaats van 1-0. Of boerrichter op Babel. Die, uh, dat hij nog wat uh, verdedigender moet gaan spelen. Maar goed, dat zullen we zo dadelijk zien. Jaya Touré heeft ondertussen balbezit voor Manchester City. En Manchester City via Nasri nu. En Ajax moet nu gaan oppassen. Ajax probeert het weer. Uh, vroeg druk zetten. Uh, ruimte kort op elkaar houden, maar wel ver van de goal af. Clichy nu met een bal richting uh, Balotelli. Met de hand gespeeld naar ik dacht. Ja, Rasmussen vindt dat ook. Gebeurt in het, uh, in het strafstopgebied. Als hij met de rug naar de goal wordt aangespeeld. Wil hij hem eigenlijk meegeven aan Zego. En tikt hem eventjes met de arm. Legt hij hem als een uh, volleerd volleyballer klaar. Waardoor Zego denkt, hey, nu kan ik schieten. Maar ja, die heeft natuurlijk ook gezien dat het met de hand gebeurde. Rasmussen gelukkig ook. Want je zal maar door zo'n goal een tegentreffer krijgen. Daar is City weer met Jaya Touré. Even aan het shirt getrokken door uh, Palsen. Wel uh, Nasri gevonden. En daar komt Sabaleta. Goede slijding nu van Moïse in het strafstopgebied. Op de bal. Niet Zeuren Sabaleta. Blind werkt weg in de voeten van de Jong. De Jong-Eriksen. Maar compagnie zorgt ervoor dat de kampioen van Engeland de bal weer terug heeft. Ja, want dat is natuurlijk wel hè. de kampioen van Engeland waar tegen speelt. Maar goed, je stond 2-0 voor. Nu staat het 2-2. Het zou mooi zijn als Ajax in ieder geval dat over de streep kon Buitenspel weer van Sabaleta. Die, ook nog even tegen de vlakte werd gewerkt. Maar goed gezien door de grensrechter. En Zabaleta is weer woest. En ik kijk. Nou, het is niet terecht dat hij woest is. Want het is gewoon buitenspel. En dus uh, heeft Ajax de vrije trap snel genomen. Babel uh, blind. En dan via Sim de Jong is het nu 3 tegen 2. Moet Ajax het snel uitspelen. Sjeune speelt de bal naar Boerrichter. Maar Boerichter is gewoon niet... Top, dat zie je. Hij kan net niet aanzetten. En dan kan hij niet bij de bal. Heeft nog wel de bal bij Schöne gekregen. Schöne naar Van Rijn. Van Rijn naar de Jong. Maar dit was een mogelijkheid hoor voor Ajax. Ajax nog steeds in de aanval. Maar niet voor lang. Of ja, Blind houdt hem gelukkig nog binnen. Ja, al twee keuzes. En hij kon kiezen voor Boerrichter of Eriksen. Eriksen was in deze fase beter geweest de Koos is uiteindelijk voor Boerrichter. Ajax heeft nog altijd de bal, hoor, na die actie. Dus wat dat betreft is er weinig aan de hand. Tot nu, want Eriksen denkt dat hij zeeën van tijd heeft in de Champions League. Die heeft hij niet. En Balotelli verdedigt mee. Want hier zit hij bal bezit veroverd. Vervolgens een lange bal van Hart. Dan is het oppassen. Het eerste verdediger is goed van Alderwereld. Dan pakt Jaya Touré over. En stuurt Agüero Balotelli weg. Balotelli rechterkant. Balotelli met het verplaatsen naar de linkerkant. Clichy, penalty, stipvlag omhoog voor Agüero. Arme jongen gaat deze keer niet onderuit. Staat hij weer buiten spel, maar wel goed gezien. Maar dit was wel een aardige aanval waarin je toch wel ziet dat dat elftal, dat 482 miljoen geloof ik, bij elkaar kost, dat daar wel wat kwaliteit in zit. Het is overigens geen buitenspel. En het is wel Sheunen die eruit gaat bij Ajax. Eno die erin komt. En Lasse Sheunen die naar de kant gaat. Een iets verdedigendere middenvelder voor Sheunen dus. Eno. De man die uh, nog eventjes uh, een vers bloed moet brengen. En ervoor moet zorgen dat Ajax die 2-2 kan vasthouden. Nog uh, 12,5 minuten gaan plus extra tijd. 10,5 kilometer uh, door Schöne in deze wedstrijd afgelegd. Maar dat is niet zo belangrijk. Het is uh, belangrijk dat het 2-2 staat. En Ajax balbezit heeft via Kenneth Vermeer. Kenneth Vermeer trapt richting Ryan Babel. Babel wordt door Campanie in uh, de lucht geklopt. Dan gaat de bal naar Blind, weer naar Babel. ...zijn we op de helft van Manchester City... ...waar Eriks met wat effect om Sabaleta heen wil. Dat lukt bijna, maar company staat de rest niet toe. City neemt weer over. Aguero, Balotelli wil hem terug. Balotelli wil hem terug. Aguero geeft hem nu, maar dit was niet het moment om Balotelli aan te spelen. Want Balotelli staat nu in de dekking bij Blind. En Blind en Moizander klaren de klus. Sabaleta vangt weer op naar de as van het veld. Ja, ja, Touré gefloten voor een overtreding op Sabaleta. Babel is de dader en Rasmussen heeft gefloten... En nu is de grote vraag of uh, Babel ook nog een kaartje krijgt van de Deense scheidsrechter. Dat niet. Maar Ajax moet wel met z'n allen in het strafschopgebied. Want er komt een vrije trap aan voor Manchester City. En die vrije trap staat voor de verandering nu maar eens één man bij. Nasri. En voor de rest Balotelli in het strafschopgebied. Ik zie daar uh, Nastasic. Alles staat daar zo'n beetje. Ook Garrett Berry die meestal de vrije trappen daarvan aanneemt. Maar nu is het uh, Nasri die dat uh, gaat doen. Compagnie. Op de rand van het strafschopgebied. Nou, eens kijken wat dit gaat opleveren. We zitten 11 minuten voor de, het einde van de wedstrijd. Bal voor het doel. En Balotelli, goede redding zegt. Op de kombal van Balotelli is het een mooie zweefduik van het Vermeer die de bal uit de hoek uh, stomt. Maar de aanval gaat verder van Manchester City. Met Nasri en uh, Yaya Touré aan uh, de rechterkant. Touré met een voorzet die door Pals uit het schafstofgebied wordt weggewerkt. Door Compagnie op Erikse wordt veroverd. Dan moet uh, Compagnie zelf ook een sliding uh, ondernemen om uh, te zorgen dat Pals niet in balbezit komt. Sabaleta roeit hem maar weer eens naar voren. Zego aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax wordt nu door Barry gevonden in de as van het veld. Maar Diego met toch nog wel een paar mensen voor hem besluit om er vanaf een meter of 20, 25 op de goal van Kenneth Vermeer te schieten. Maar uh, het richten is niet helemaal goed. Ver naast de goal van Ajax. Ajax inmiddels met het balbezit aan de linkerkant. Terug naar Vermeer. En Vermeer dan met een bal richting Babel. Babel kan niet uh, koppen omdat hij een duw krijgt van Zabaleta. En dus de vrije trap, want het is gezien door Rasmussen. De scheidsrechter, Twee tweede stand. Kijk naar het scorebord. 10,5 minuut nog te gaan. En het zou echt uh, fantastisch zijn als Ajax deze stand over de eindstreep kan uh, trekken. Hoor. Want ik uh, denk dat er nog een aardig slotoffensief gaat komen. Misschien dat Ajax zelfs via een leuke counter nog iets kan doen. Nu wordt de vrije trap genomen. Helemaal terug naar Kenneth Vermeer. Die speelt er weer naar Mooijzander. Die meteen opgejaagd wordt door Zeko. Speelt de bal naar Blind. En Blind speelt de bal over de zijlijn via zijn tegenstander. En mag Ajax gaan gooien. Doet dat door Blind zelf. Aan de linkerkant. Een meter of vijf voor de middenlijn. En die gooit op Eriksen. Eriksen een beetje Blind de bal naar voren uh, spelend. Maar daar staat Blind niet. En dus kan uh, Joe Hart de bal oppakken en meegeven. Nastasic naar de linkerkant. Gaal Clichy. De Fransman, die zo graag opkomt, doet dat nu ook weer. Achtervolgt de Boerrichter. Wil dan eigenlijk wel demereren, maar ziet dat Boerrichter uh, A, er beter voor staat en voorsprong heeft. En dus besluit hij maar terug te spelen naar Nastasic. Zijn voorzet is wat ongelukkig, bereidt Aguero niet. Eno neemt over, Ajax zou er nu uit kunnen komen. Met de jong Erikse in de diepte, met een handige beweging langs uh, Compagnie. Maar dat is een grote en wendbare verdediger. En daar had Erikse niet op gerekend. De compagnie schakelt hard in. Zijn lange bal op de borst bij uh, Django. En vervolgens uh, rampt de jong die bal weg, maar wel via Jago, waardoor Ajax mag ingooien. bal is namelijk over de zijlijn gegaan en dat gaat uh, Deli Blind doen. Aan de linkerkant dus bij uh, de Amsterdammers, wel in de buurt van het Strassopgebied. zorgt ervoor dat Manchester City probeert Ajax nu vast te zetten, daar in die hoek. Maar of dat nou echt lukt, of dat Ajax zich, en dat gebeurt toch met enige regelmaat, makkelijk onderuit kan voetballen. Het was overigens, en dat is hier te zien, nog een, een tikje eh, van Pals op Jago of Jago op Pals. Jago op Maar ja. uh, dat werd hier met een fluitconcept begroet. Ja, bal balbezit voor Ajax met ruimte voor Van Rijn aan de rechterkant. Als het nu snel gaat, moet de bal voor het doel komen. Komt hij niet, want compagnie zit ertussen 1-0. Zorgt voor goed werk dat de bal naar de linkerkant gaat. Naar Eriksen, Eriksen uh, naar Eno. Eno, Eno nog altijd zoekend. Wie loopt er vrij? Eriksen achter hem. Bal gaat naar de linkerkant. Deli Blind. Blind probeert de voorzet te geven. Maar vindt uh, Zabalet over zijn weg. Zabalet raakt de bal het laatste. Bal over de zijlijn. Blind mag gooien. En Ajax 2-2. Nog acht minuten te gaan. Mooi, mooi, mooi. De 2-0. Maar het werd dus uiteindelijk... Uh, toch nog 2-2. En Ajax moet dat over de streep proberen te trekken. Dan blijft het verschil met City twee punten. Balbezit aan de rechterkant voor Agüero. Agüero kijkt en neemt de versnelling. Gaat langs Paulsen. Paulsen goede sliding. Correcte sliding. En ach nee, hij geeft hem uiteindelijk toch weer op aangeven van die grensrechter. Ja, of die, die vijfde of zesde man die achter de goal staat. Beiden staan in een, in een actiehouding. Dus hebben iets gezien. Ik denk ook trouwens dat ze wel een punt hebben hoor. Want Paulsen mist de bal. En raakt Aguero wel. Vrij trapt dus wel op een gevaarlijke plek. Bij een soort strafcorner, maar dan net iets verder het veld in. Mooie bal voor Nasri. Die zometeen met het rechterbeen gaat proberen om een lange uit Manchester te raken. Het hoofd dan in elk geval. Dat zou Balotelli kunnen zijn. Diego is daar natuurlijk company. Weet ook wel raad, vaak met hoge voorzetten. En op het vinkentouw zit nog Jaja Today. Maar niet voordat Rasmussen een rondje heeft gemaakt door het strafstopgebied. En iedereen die daar staat te duwen of te trekken heeft gezegd ik heb je in de gaten. Samen met mijn assistenten. Dan komt die bal van Nasri. Die komt bij de penalty stip. Wordt gekopt door de kleinste. Misschien wel Deli Blind. En opgepakt door Jaja Toene. Ja, bal terug helemaal naar Zabaleta. Maar alle lange mensen staan nog voorin. Dan gaat de bal richting Aguero die buitenspel staat. Wordt niet voor gevlacht en gefloten. En nu wel een vrije trap. Voor Ajax. Omdat, is dat Boerrichter, Boerrichter die daar ja. zover uh, ja. in het midden staat? Ja, Boerrichter wordt even aangetikt. Kijk naar beneden. Is er nog iets van het uh, wisselfront te melden? Maikon die zal wel warm zijn. Die loopt nu ongeveer een dag of drie warm. Ah, wel eens een korte broek. Is een korte broek. En uh, die loopt al de hele tijd warm. En nog steeds niet in het team gekomen. Balbezit voor Ajax. Sim de Jong heeft hij overigens wel een lekker centje voor, hoor, voor dat warmlopen. Van Rijn met een voorzet vanaf de rechterkant door compagnie over zijn eigen achterlijn gekocht. Toch enige paniek en trouwens een nuttige interventie van de Belg. Want in zijn rug twee man in redelijke vrijheid. Babel en Boerrichter. En die moet je toch niet in het strafgebied in balbezit laten komen. Dat had de aanvoerder van City goed gezien. En dus geeft hij een korderweg die Erik ze gaat nemen vanaf de rechterkant van het veld. En het wachten is op wie er zich gaat melden voorin. Ja, het zijn niet al te veel mensen. Uh, maar toch, eentje is genoeg. Daar komt die uh, hoekschop bij de Sim de Jong die de bal wel kopt. Maar nu niet uh, doeltreffend. Bal gaat naast het doel van Joe Hart. Ja, het publiek achter het doel van Joe Hart. Het grootste gedeelte zijn AIC. Die dachten aan een uh, hoekschop. Maar de scheidsrechter denkt er anders over. Joe Hart heeft de bal getrapt richting Clichy. Clichy komt door naar Zeko. Zeko naar Balotelli. Balotelli wordt door uh, Paulsen even aangetikt. Krijgt uh, Paulsen ook nog de gele kaart voor. Er staat niemand op scherp bij Ajax. Dus dat is geen probleem. Bij City staan Compagnie en Touré op scherp. Die zouden eventueel geschorst zijn in de volgende wedstrijd. Een wissel nog. Alexander Koladov, die hebben we ook de vorige wedstrijd gezien als invaller. Gaat komen bij City. En er af gaat Gerrit Barry. Er zijn er twee controleurs op het middenveld die daarin ook van die positie begonnen weg. Koladov zal nu een van die posities wel gaan innemen. Of hij gaat weer aan de linkerkant spelen. Tegen dat cliché wat centraler zal gaan spelen. Nou ja, in de slotfase is het alles of niets. Nog een minuut of vijf. City wil uh, gewoon deze wedstrijd winnen. Mag die vrije trap nemen die toegekend is? Aguero in het grasomgebied. Oh, Aguero nog altijd nuttig hoor. Eno steekt even zijn been uit. Heeft de bal. Trapt hem weg. Nou, dan is er in elk geval weer tijdwinst. Voor Ajax. Dat is nog vier minuten even de boel bij elkaar moet houden. En vooral maar moet zorgen dat het geen tegentreffer krijgt. Aguero gaat even lekker zijn sokken ophalen. Ja. Dat is een mooi moment ervoor. Ja, want hij staat daar mee een meter of 22 buitenspel. Dan Daar mag hij voor mij de rest van de wedstrijd blijven staan. Maar hij is nu alweer teruggekomen. Ajax moet volhouden. Nog 4,5 minuten gaan. Twee tweede stand. En Manchester City in de aanval. Met Clichy, uh, Die de bal binnendoor probeert te spelen op Kolarov. Dat lukt niet. Omdat... Uh, uh, Boerrichter mee verdedigt. Maar geeft wel een hoekschop weg. Hoekschop vanaf de linkerkant. In minuut 86 van deze wedstrijd. Kolorov. De invaller gaat die vrije trap nemen. Vermeer wijst. Op de mensen die enige lengte hebben en dus gevaarlijk kunnen zijn, in zijn strafstofgebied. Daar komt die bal. Companie kan koppen. Maar krijgt zijn hoofd niet helemaal achter die bal. Waardoor hij niet richting de goal gaat, maar richting de zijkant. Daar wordt hij wel binnengehouden. Gegeven aan Sabaleta. Kan Sabaleta aan één keer voorzetten vanaf de punt? Nee, kan die niet. De bal gaat weer naar de as van het veld. Daar staat dus nu Clichy. Clichy verplaatst. In Amsterdam begreep hij het niet. Nu wel. Kolarov aan de linkerkant. Kolarov. Kolarov met een voorzet. En Zee naast. Ja, geef, ja, de bal gaat wel naast. Maar het is een hoekschop voor. Uh... Manchester City? Nee, nee hoor. Nee. nee, nee. Ik dacht dat hij in Hoekstrapt gaf. dat hij naar de linkerkant keek. Ja, Victor Fischer gaat komen. En eruit gaat Christian Paulsen. Dat uh, is opvallend. Dan moet hij een uh, blessure hebben. Hij ah, hij staat op scherp, hè? Ja, oké. Hij heeft een kaartje. Ja, maar goed. We, we hebben nog vier minuten. En Paulsen... Uh, hij uh, speelt toch een uitstekende wedstrijd. Dat was ja. heel belangrijk in deze wedstrijd. Maar Victor Fischer maakt zijn uh, internationale debuut. We zagen hem vorige week al in de bekerwedstrijd uh, uh, spelen. Hij maakte toen ook een, uh, een doelpunt tegen Sneek. En van Sneek ga je dan naar Manchester City. Het is uh, wel leuk. Victor Fischer dus voor uh, Paulsen. Ze maak je nog eens wat mee. Hij speelde overigens ook de tweede helft tegen Vitesse. Dat was wat minder succesvol. Balbezit voor Ajax. Want Boerichter komt door richting Babel. City werkt via Clichy weg. Maar bijna is het eerlijkste ertussen. Niet helemaal. City houdt balbezit. Gaat terug naar Hart. Hart lange bal. Jago, ondanks het duwtje van wereld, blijft hij wel in balbezit. En kan hij zelfs verleggen naar Balotelli. Balotelli verlegt vervolgens. Oh, prachtig zeg op Jago. Diego in het Bal Balaanname wordt nu gelukkig maar door Alderwereld naar de zijkant gedwongen. En dan zit hij erin. En is het dan toch die uit? Nee nee, nee, nee, nee, Het is buiten het spel. Het is buiten spel. Het was Alles wel die kleine kleiner. Ja, het was Aguero. Op de pass die uh, Diego gaf vanaf de linkerkant. Uh, color, color off. Color off. Maar uh, er is dus uh, iets uh, geconstateerd. Hier is Dego. Laten we even kijken. Diego ja. dan. Nou, dat is geen buitenspel hoor. Ja, nu wel. Ja, maar net aan. Nou, het is. Uh... Laten nou, we Rasmussen en zijn mannen voortaan Arendsoog noemen. Want uh, dit zie je alleen onder een microscoop. Maar goed, Ajax vaart er wel bij. Ja, nog twee minuten. Twee, twee. Oh, ho, dan komt de Ajax wel goed weg hoor. Dat mogen we wel toch wel even stellen. En die Aguero. Hij mag dan 36 keer op zijn neus zijn gegaan met die gladde voetbalschoenen. Maar het is wel een spitsje. En overigens dat balletje van Balotelli was ook een genot om naar te kijken. Uh, die uh, zette deze aanval eigenlijk in met zijn fantastische paas. Uh, op uh, Zego. Hij stond nu buitenspel. Kan uit buitenspelpositie terug. Balotelli. Ajax vrije trap. Ajax moet nog even volhouden. En dat zal uh, niet makkelijk blijken, of blijven. Maar toch. Ajax heeft nog anderhalve minuut. Plus extra tijd om die 2-2 over de finish te uh, trekken. Ja en dan is 2-2 gewoon een resultaat. Laten we daar uh, eerlijk over zijn. Het had allemaal beter uit kunnen vallen. Maar in de tweede helft heeft City recht, recht gehad op een goal. En Ajax heeft het prima gedaan. En met een gelijkspel terugkomen uit Manchester is niet heel slecht. Met nog twee ronden voor de boeg. Bedenkend wel dat er bij voorkeur punten gehaald moeten worden. Maar ja, dan moet hij natuurlijk ook tegen grote tegenstanders. Balbezit voor Ajax. Dat is goed. Want zolang Ajax de bal heeft, kan de tegenstander niet scoorden. Zij ooit eens iemand die er verstand van had. Nou, uiteindelijk levert de jong de bal in bij Compagnie. Compagnie wordt even aangetikt door Eno. Vrij trap. Laatste minuut loopt. Nog 50 seconden en dan zal er een minuutje of drie bij gaan komen als de vrije trap genomen is door City. En Agüero de bal heeft uitkijken geblazen. Agüero, de kleine manneke, heeft nog altijd de bal. Verdient 11 miljoen per jaar. Liet dat ook een paar keer zien waarom dat zo voor City belangrijk is. Maar nu kan hij niet langs van Rijn, maar wordt de bal opgepikt door Clichy. Clichy deed dat goed, terwijl Agüero blijft liggen. Ligt daar in buitenspelpositie. Gaat nu staan... Uh, licht geblesseerd en uh, wacht op uh, Kolarov. Kolarov-bal naar Nasri. Als dat been er niet af moet, dan is het niet gerechtvaardigd dat hij daar blijft zitten. Want uh, City houdt gewoon op met die, uh, met die aanval. En kijk, hij staat nu weer op en het gaat allemaal weer. Hoe is dat nou toch mogelijk dat je dan in... Ja, in... In, in een race die jouw team aan het, aan het volmaken is tegen een tegenstander om een goal te maken. Dat je dan toch weer voor je eigen leed kiest. Uh, bijt nou eens door. Zou wij naar een huilenbalk zeggen. Maar goed, Ayers gaat uh, lekker richting uh, de goal van Manchester City. Ayers gaat richting de goal van Manchester City. En schiet in de korte hoek net naast. Dat is uh, Victor Fischer. Nou, ja. ja, die is brutaal hoor. Ja, het zal toch maar gebeuren dat hij hem erin knalt. En het... Uh is een hele goede voetballer hoor. Daar staat hij uh, onbekend, die Victor Fischer, al een tijdje als zeer groot talent uh, bij Ajax. En uh, nu dus uh, tegen Manchester City. Maar Ajax moet nog volhouden. Ajax moet nog volhouden, maar de bal komt bij uh, Vermeer. En dan uh, zit dat goed als uh, Kenneth Vermeer de bal uh, goed bij zich houdt en hem nu meegeeft aan Toby Alderweireld. Drie minuten, kregen we dat erbij? Ik heb het niet gezien. Ik maar, heb uh... het ook niet gezien, maar ik denk het wel. Uh, uh, meer zal het zeker niet uh, worden. En dan uh, moet Ajax dus nog even volhouden om die 2-2. En dat zou inderdaad een geweldig resultaat zijn uit Manchester mee te nemen naar Amsterdam. Sim de Jong, maker van uh, twee goals. Denkt dat de bal over de zijlijn gaat. Clichy houdt binnen, wel ten koste van een blessure. De bal gaat even door de benen van uh, Boerichter heen. Maar uh, Jaya Touré kan niet verder. Ajax heeft de bal op de helft van Manchester aan de rechterkant. Babel 1-0 en de Jong. En dan kan hij verplaatsen naar Fischer. Fischer aan uh, de linkerkant. Fischer met Sabaleta. Legt hem terug op Eriksen. Eriksen rant op gebied. Eriksen schiet. Hard duwt over. En dus een corner voor uh, Ajax. En dan zal die 2-2 denk ik zo uh, bijna niet meer uh, in gevaar komen. Want nu moet er nog een corner. ...genomen worden. En daar kan Ajax zomaar een minuutje bij pikken. En Ajax moet vooral die corner niet te snel nemen. Maar zo was Ajax nog wel even met dit schot van Eriksen dicht bij de derde treffer. En zo heeft het toch van afstand wel de nodige mogelijkheden gehad. Maar heeft jo, uh, Joe Hart zich betrouwbaar getoond. Twee tweede stand. We zitten in de extra tijd. Hoekschop vanaf de rechterkant van Eriksen met het rechterbeen. En daar komt die bal voor het doel. Wie kan erbij? En daar kan het schot komen. Oh, jammer zeg. Nou, was het weer Victor Fischer? Jawel. Ja. Die schiet de bal. En dan gaat de bal via een tegenstander zelfs over de zijlijn. Hij zal hem er toch maar inrammen, zeg. Ja. Het zal toch maar gebeuren. De bal gaat over de zijlijn. in Borp City. Ik denk dat er niet heel veel tegenstander aan zat, hoor. Ik denk dat hij hem gewoon zelf over de zijlijn schiet. Was een schot richting de goal bedoeld. Maar hij raakte hem echt helemaal verkeerd. Maar City gaat ook niet heel goed met de toegekende ingooi om. Want de bal ligt alweer over de zijlijn. En Frank de Boer gaat Sana nog brengen. Dat zal niet zijn omdat Sana zo mooi het verschil kan maken in de laatste 23 seconden. Maar omdat je zo lekker tijd kan winnen met deze extra wissel nog. Die had de boer nog achter de hand. Terwijl Mancini inmiddels al lange breed is uitgewisseld. Sana krijgt nog eens wat aanwijzingen. Hij komt, dat is niet heel verrassend, voor Boerrichter. Maar waar hij ook zijn basisplaats aan verloor. Boerrichter niet gelukkig, maar wel keihard kei gewerkt. Dat wordt door de boer gewaardeerd. Klein tikje op het achterhoofd. Sana erin, Ja, die zal toch het verschil niet meer gaan maken. Want we wachten op het eindsignaal. En Ajax gooit richting Sana. en de bal gaat over de zij. Ja, dat is jammer. Uh, ja, ik, uh, ik heb hier geen uh, tellertje. Maar dat kan niet lang meer duren. Uh, of Ajax heeft gewoon die 2-2 te pakken. Bal, ja, dat is een nuttige overtreding terwijl er nog een blessure is bij Sim de Jong. Die ligt op de grond. Die heeft veel pijn. En Sim de Jong is geen mouwer. Dat is geen zeurpiet. En Frank de Boer maakt zich heel boos op de grensrechter. Zegt, zie je dat niet? Hij wordt nagetrapt volgens Frank de Boer. Uh, en uh, Sim de Jong... Kijkt naar ja. de. Ja, hij krijgt de tik. Hij krijgt de tik gewoon. Ja, dan moet je dat toch ook ja. wel zien als scheidsrechter. Hè? Nou, Sim de Jong staat gelukkig weer. Dat, is, dat zeg ik, dat is geen Mauer. Die uh, loopt maar. Dat kost je wel een vrije trap. En een hele belangrijke vrije trap, misschien wel. Want nu is er een vrije trap voor Manchester City. Joe Hart neemt hem. Johart Hart in het strassopgebied landt die bal. Diego komt hem richting de goal. Oh, daar is Balotelli. Nee, daar is Al de Daar is Boyzander en het is afgelopen. Terwijl Balotelli nog even gaat vragen. Mag ik geen penalty nemen, scheidsrechter? Ik word toch aan mijn shirt getrokken? Oh, zegt Rasmussen, word je aan je shirt getrokken, jongen? Ik heb een einde gemaakt aan deze wedstrijd. Dus ik zou maar een beetje rustig doen. Nu moet Balotelli door company weggehaald worden bij Rasmussen. Maar gaat ook Touré nog eens informeren. Ja, kijk die, kijk die Balotelli. Die maakt zich druk en die trekt zich niks aan van die aanvoerder. Maar hij heeft wel een punt, want hij werd wel weggetrokken uh, in het uh, strafschopgebied bij die allerlaatste actie van uh, Zander. Nu gaat ook uh, Mancini, Sabaleta, ze zijn allemaal op bezoek bij de arbitrage. Maar die heeft al lang een einde gemaakt aan deze wedstrijd. Ajax haalt een resultaat in Manchester. Laat dat duidelijk zijn. 2-2 bij de kampioen van Engeland. Daar kun je mee thuiskomen. Het enige gevoel dat er misschien is, is van nou ja... We hebben met 2-0 voorgestaan. Hadden we geen overwinning mee kunnen nemen. Niet meer aan denken. Hartstikke blij zijn met dit punt. Zeker als je weet dat er nog een goal van Aguero is afgekeurd. Twee keer de Jong. City kwam terug in de eerste en tweede helft. Maar uiteindelijk doen we het met 2-2. En hij heeft hartstikke gelijk. Hij werd door Van Rijn onderuit getrokken. Maar op dat moment hij is Balotelli vloot uh, Rasmussen af. 2-2. Daarmee eindigen we hier. En dan gaan we in het matchcenter nog even kijken Natuurlijk naar Real Madrid tegen Dortmund. De hele wedstrijd niets gehoord, maar in de slotfase is er toch nog een doelpunt gevallen. In de 89e minuut een vrije trap van Euziel zorgt ervoor dat Real Madrid ternauwernood 2-2 gelijk speelt. Het was eenrichtingsverkeer in de tweede helft. Alleen maar Real Madrid dat aanviel, aanviel, aanviel. Eén minuut voor het einde van de officiële speeltijd. Dus een vrije trap van Euziel nodig. Slecht gekiept van Weidenfeller die de bal bij de eerste paal zomaar liet lopen waar je toch dacht als je vol voor de bal gaat heb je hem gewoon. Hij had hem niet. En dus speelt ook Real Madrid gelijk tegen Dortmund dezelfde stand als bij Ajax 2-2. Het zevenjarige dochtertje van de familie Herma van Vos werd woensdagavond vlak bij de ouderlijke woning tijdens het plotseling oversteken van de weg door een militaire motor aangereden. De kleine is na enkele ogenblikken overleden.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 Op het filmpje is te zien hoe de kiezer op het touchscreen op Obama's naam drukt... maar de naam van Romney wordt geselecteerd. In Pennsylvania werden meer problemen gemeld. Zo zouden medewerkers van stembureaus nog altijd om identificatie vragen... terwijl een rechter een wet daarover vorige maand naar de pullenbak verwees. Ook elders in het land worden wat problemen gemeld. Zo zijn er lange rijen in de staten New Jersey en New York... omdat veel kiezers daardoor de orkaan Sandy een ander stembureau moeten vinden...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 Morgen vergadert de Amsterdamse gemeenteraad... met burgemeester Van der Laan over de situatie. GroenLinks en de SP willen dat de gemeente betere opvang regelt. Dubbo Okkels heeft op de tweede dag van zijn vaartocht naar Aruba... ongepland moeten afmeren in Nieuwhaven aan de Engelse kust. Zijn milieuvriendelijke schip Ecolution kreeg problemen met de motor. Het weer was heel anders dan voorspeld, zegt Okkels. In plaats van de verwachte matige noordenwind... kreeg het schip harde wind tegen. Ook liep er water in de motoren. De kustwacht heeft de Ecolution naar de haven moeten slepen. Ockholz voorziet geen problemen met het schip. De motoren moeten worden schoongemaakt... en er wordt gekeken hoe het water erin heeft kunnen lopen. Ockholz benadrukt dat het schip verder geweldig loopt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen... Het wordt vannacht een graad of acht. Overdag grijs en ook dan van tijd tot tijd regen... dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn nog tot 11 uur. Ajax pakt een punt in Manchester. Dat is knap. Straks de reacties. Real en Dortmund speelden ook met 2-2 gelijk. Dat hoorden we net. Wat betekent dat voor de stand? We gaan naar het matchcenter, naar Frank Wilaert. Eerst even dus kijken in groep D, de groep van Ajax, wat er in de stand verandert. Nou, Niet zo gek veel natuurlijk, omdat alles gelijk werd. Dortmund blijft dus eerste. Vier gespeeld, 8 punten. Real Madrid, 1 punt erachter, 7 punten. Ajax met vier punten nu... Uh, op de derde plaats in Manchester City met twee punten... ook nog niet helemaal uitgeschakeld, maar het wordt redelijk uitzichtloos natuurlijk. En uh, wat dat betreft verandert het dus helemaal uh, qua stand niets alleen. Iedereen heeft er keurig netjes een puntje bij gekregen in groep D. Zullen we gelijk even de andere groepen doornemen? Even chronologisch, groep A, Dynamo Kiev, Porto werd 0-0. Paris Saint-Germain tegen het zeer zwakke Dynamo Zagreb, 4-0. Maar liefst uiteindelijk in de tweede helft nog drie goals gemaakt door uh, Paris Saint-Germain... In de stand betekent dat dat Porto tien punten heeft na vier wedstrijden. Paris Saint-Germain op de tweede plaats daar één puntje achter. Negen punten. Dynamo Kiev vier punten. Dus officieel is Porto nog niet uh, geplaatst voor uh, de volgende ronde. Dynamo Zagreb met uh, vier gespeeld nul punten. En nog geen goal gemaakt. Ook tien doelpunten. Zij zijn uitgeschakeld voor van alles en nog wat in deze groep A. Met afstand dus de slechtste. Dan Schalke tegen Arsenal. Schalke heel lang gejaagd op de gelijkmaker. En uiteindelijk na 68 minuten, toen had Huntelaar al een keer alleen voor Manone gemist en was er een hensbal van Mertensakker voor Arsenal over het hoofd gezien. Maar toen, na 68 minuten op aangeven van Affelaar, scoorde Farvan toch nog de 2-2. En dat betekent dat Schalke en Arsenal de punten delen vandaag in gelsien -Kierigen. Olympia Kos verslaat Montpellier met 3-1. En dat betekent voor de stand in groep B dat Schalke er een punt bij kan krijgt 4-8, heeft dus 8 punten. Arsenal daar 1 punt achter, 7 punten. Olympiacos meldt zich daar nu heel kort bij. Kan ook nog gewoon naar de volgende ronde. De Grieken met 6 punten. En Montpellier, triest, troosteloos onderaan. Ze hadden zich er zoveel van voorgesteld en ze voetballen zo aardig. Maar ze scoren zo weinig en dus hebben ze maar 1 puntje... Ten slotte groep C, Malaga. Het is de eerste keer in deze uh, competitie dat ze niet hebben gewonnen. Gelijkspelletje tegen Milan met dank aan een goal. Kwartier voor tijd van Pato. goede kopgoal van hem. En uh, dat betekent dat Milan er ook een puntje bij krijgt. Volgt op vijf punten van Malaga maar liefst. Anderlecht wint zijn eerste wedstrijd, scoort zijn eerste goal. dus gelijk goed voor drie punten. Tegen Zenit gaat naar de derde plaats in groep C. Zenit zakt hem. Plekje, want het heeft drie punten tegen Anderlecht vier. En dat betekent dat Malaga in deze groep geplaatst is voor de volgende ronde. Want het moet wel heel gek gaan willen ze dit enorme voordeel in uh, Doelsaldo niet gaan uh, omzetten in een puntje. Uh, dat ze officieel nog nodig hebben volgende week. Maar Malaga kunnen we er vast bijschrijven in de volgende ronde van de Champions League. En dan zijn we vanavond in ieder geval door alle rangen en standen doorheen. Goed, dankjewel. Wel een verrassing dat Malaga dat al die spelers moesten... Verkopen, dat was het matchcenter voor nu. Morgen is het natuurlijk weer een matchcenter, want dan worden er opnieuw heel veel wedstrijden gespeeld in de Champions League. Goed, dan gaan we naar uh, uh, het provinciebestuur van Friesland. Uh, wat dat, dat wil uh, het uh, ijsstadion Tielver uh, grondig uh, verbouwen. Maar de belangrijkste vernieuwing is dat er nog een tweede baan bij komt. In februari wees uh, Provinciale Staten een plan van totale nieuwbouw af. Omdat dat 100 miljoen euro ging kosten. In plaats daarvan zou het bestaande complex voor 50 miljoen moeten worden opgeknapt. Om uh, aan de internationale eisen te kunnen blijven voldoen. Nou, vanavond kreeg verslaggever Roel Pauw. net als provinciale staten van gedupeerde Hans Konst. te horen wat het nou gaat worden. De toekomst, wat hierover gaat. wat Friesland betreft. worden dat. de bestaande eisen, zoals we die kennen. eigenlijk wordt vernieuwd. maar dat er daarnaast. een topsportbaan komt. Waar de topsport in principe 7 keer 24 uur gebruik van kan maken. die ook uitsluitend bestemd is voor topsport schaats. Een oefenbaan die 365 dagen per jaar beschikbaar is voor de top van schaatsend Nederland. Een oefenbaan, je kunt ook zeggen een schaatslaboratorium. Waar je als je wilt 365 dagen per jaar kunt trainen. Je sport op het hoogste niveau kunt uitoefenen. Maar waarbij je ook met trainers, met begeleiders kunt werken aan het... Zeg maar gewoon het perfectioneren van het schaatsen. Deze grondige renovatie en nieuwbouw gaat 106 miljoen euro kosten. Waar haalt u dat geld vandaan? In ieder geval gaan wij als provincie Friesland 50 miljoen daarvoor bestemmen. Althans als de staten het willen. En daarnaast zullen wij langsgaan bij het Rijk, maar ook met het Nederlandse bedrijfsleven. Het is nog lang niet klaar. Het is nog lang niet klaar. Er gaat een gat van 56 miljoen. Ja. Kom er maar eens aan. Zeker vandaag de dag. Jazeker. Wat geeft u het vertrouwen dat dat van elkaar komt? Ja, We hebben, we hebben heel lang uh, uh, al, al met het verhaal gelopen... van hoe krijgen we nou anderen zo gek of zo enthousiast... dat ze hierin mee gaan doen. Het antwoord wat wij steeds gekregen hebben is... kom eerst nou eens met het concept. Wees nu, wees dus helder over wat je wilt... en wees ook helder over wat je er zelf in stapt. Nou, wat wij vandaag zeggen is, dit willen, dit stappen we er zelf in... En de uitdaging ligt bij het Rijk, bij het bedrijfsleven... om die uitdaging samen met ons op te pakken. En die uitdaging is niet gering. Met die 106 miljoen komt u in de buurt van het bedrag dat nodig was... voor het plan dat in februari is afgeschoten door provinciale staten. En om geen andere reden dan dat het veel te duur was. Ja, de, de crux van februari, wat mij betreft, was... dat het verschil tussen een stadion van 50 miljoen en van 100 miljoen niet uit te leggen was. Dus dat je ongeveer hetzelfde ook kon bereiken... door het stadion op de bestaande plek uh, uh, te vernieuwbouwen. Wat er nu staat, is twee banen. Een wedstrijdbaan en een topsporttrainingsbaan op de plek van het huidige TIAF. Twee halen, overiging. één betalen. Je zou het als twee halen, één betalen kunnen noemen. Maar dit, als we dit binnenhalen... is dat in goed vries een bopperslag voor het schaatsen. Heeft u al schaatsers gesproken over... De ambitieuze plannen van Tialf? Ik heb nog geen schaatsers gesproken, maar Elko Derks, de directeur van Tialf, eh, die heeft hen natuurlijk voortdurend over de vloer. En wat ik van hem begrijp, is dat ook die schaatsers, ook die schaatsploegen zeggen: van als wij dit in Herenveen eh, voor elkaar kunnen krijgen. ja, een mooie cadeau kunnen wij niet krijgen. Gedeputeerde Hans Konst was dat tegen de verslaggever Roel Paul. En dan hebben wij opnieuw contact met uh, Gio Lippens. Want er zijn belangrijke ontwikkelingen in de wielerwereld. Zo lijkt het tenminste. Vanavond kwam het bestuur van de Wielerunie bijeen, Gio. Aanleiding was natuurlijk, uh, uh, zijn natuurlijk de, de ontwikkelingen rond uh, het dopinggebruik in de wielersport. Is er vanavond iets belangrijks besloten bij de Wielerunie? Ja, de KMU is bij elkaar gaan zitten met het, met het bestuur. En ze hebben zojuist besloten om een onderzoekscommissie in te gaan stellen naar dopinggebruik, structureel dopinggebruik in de Nederlandse wielersport. We dachten aanvankelijk dat het zou gaan om een waarheidscommissie, waarbij renners eventueel onder ede zouden moeten verklaren wat ze allemaal gedaan hebben in het verleden. Maar dat onder ede verklaren, dat blijkt nogal een juridische hobbel te zijn. Zodat nu de renners in ieder geval vrijwillig kunnen gaan melden wat er allemaal is gebeurd. Het is een die uh, vrij snel aan het werk uh, moet gaan. Het moet uh, op 1 november... Nee, nee, dat kan het natuurlijk niet. Uh, het moet, uh, in de loop van uh, november moet het uh, uiteindelijk uh, gaan uh, beginnen. En uh, dan verwacht men dat men uh, voor de zomer uiteindelijk uitsluitsel heeft over uh, die commissie. Ik hoop dat jullie mij nog kunnen verstaan. Ja, je microfoon zit uh, een beetje los zo te horen, maar ik, ja. ik hoor je nog inderdaad wat, wat, wat, wat gekraak op de lijn. Maar goed, in ieder geval moet die commissie gaan onderzoeken dus wat er allemaal gebeurd is in Nederland. En het komt daarmee wel tegemoet aan de wens. Met name natuurlijk ook de wielrenners die hebben gezegd dat ze graag voor een commissie willen verschijnen om daar in ieder geval hun verhaal te doen. En een van de zaken die in dat besluit zit is dat men met het WADA, de Wereld Antidoping Organisatie gaat praten over dat renners die voor die commissie komen getuigen, dat die strafvermindering tegemoet kunnen zien. Zoals we dat ook hebben gezien in die Amerikaanse zaak van USADA, waar met name natuurlijk ook renners als George Hinkepi, nou noem allemaal maar op, al die mannen die voor die commissie zijn verschenen, uiteindelijk toch een strafvermindering zijn. We hebben een straf gekregen van een half jaar, waar normaal twee jaar staat voor dopinggebruik. Dus het betekent in elk geval dat er echt iets gaat gebeuren nu om uh, boven water te krijgen. Wat er allemaal in uh, nou, de voorbije, wat zal het zijn, 15 jaar is gebeurd in de Nederlandse wielersport. Maar als een renner die al gestopt is, vervolgens dan, wat heeft hij dan voor, voor reden om uh, tegen die, die onderzoekscommissie te zeggen, ja dat klopt, ik heb gebruikt. Dat zal inderdaad een lastig verhaal worden, een renner die gestopt is uh, die op dit moment bij een ploeg werkt in Nederland, want de KWU wil zeker gaan samenwerken in dit verhaal met de drie grote Nederlandse ploegen, net zo goed als dat ze met NOC en NSF willen gaan samenwerken, net zo goed als ze ook met uh, het WADA dus willen gaan samenwerken. Uh, dat betekent dus dat er mogelijk met die ploegen afspraken worden gemaakt over uh, dat er geen sancties tegen die uh, voormalige renners wordt en die ploegen, we dat natuurlijk wel hebben gezien in het verleden. Ja. En de ploegen die zullen daarmee moeten instemmen, ik bedoel het is nu nog een heel vers voorstel. Het gaat nu naar die ploegen toe. Maar geloof maar dat het ook voor een deel is voorgebakken. Dus dat de ploegen wel weten wat er vanavond besloten is. Ja. Goed, duidelijk. Uh, dankjewel, je wel, Lippens. Er komt dus een onderzoekscommissie van de KWU... met betrekking tot het dopinggebruik in het Nederlandse wielrennen. Dat is het verse nieuws dat we net binnen hebben. We gaan even weer terug naar Manchester. Jack van Gelder in gesprek met Sime de Jong. Hoe kan je teleurgesteld zijn na een 2-2 in Manchester? Nou, als je zelf op 2-0 voorkomt. Kijk, als je, ik denk als je het andersom is, je komt 2-8 en je maakt 2-2... dan is het uh, een ander gevoel dan, uh, dan zo. Je maakt de twee en dan komt er een fase waarin Ajax eigenlijk moet toeslaan. Verder moet toeslaan. Ja, we hadden voorrust na die twee goals. Of tenminste, eigenlijk die twee goals, uh, toen we die twee goals... maar hadden we niet eens dat we het beste van het spel hadden. Ik denk dat zij, uh, ja, ons wel redelijk naar achteruit in het begin. En, uh, ik denk het laatste uh, half uur, uh, 20 minuten... denk ik dat we ja, goed aan, uh, aan het positiespel toe komen, maar... Uh, ja. Net niet tot, tot grote kansen komen, Een paar schoten. De tweede helft ook wel een paar schoten gehad. Een paar kansen op het laatste nog. Maar zij hadden ook wel uh, ja, hun kansen. Dan mag je met alle respect van jullie elftal verwachten... als je het bij Herakles niet volhoudt met twee doel op het voorsprong... Mm -hmm. dat je het in Manchester wel kan? Nou, we hebben het thuis uh, ook met twee doel op het voorsprong gedaan. Dus, uh... nee, maar is dat een beetje de agile stiel, Dat je eigenlijk niet weet of je iets kan vasthouden? Nou ah, ja, ik denk... Kijk, we hadden op zich wel een goed gevoel. Op tweede helft gingen zij natuurlijk wel nog meer druk geven. We hadden het iets moeilijker voor ons met voetballen. Maar een paar momenten hadden we wel dat we er redelijk uitkwamen. En dat we dan ja, net, niet, uh, net niet goed genoeg uitspeelden. Op het laatste ook met uh, lasten die doorkwam. En Derk en Erik aan de zijkant. dat hij net de bal niet goed op, uh, op Dirk meegeeft. En ja, dat soort momenten uh, ja, krijg je natuurlijk niet veel als je tegen City speelt. Helemaal niet als je onder druk staat. En dan moeten we het uh, beter uitspelen. Nou, tegen Dortmund hè? Ja, nu Dortmund. Uh, weer een mooie thuiswedstrijd. Grote jongens zijn dus. Ja, nu uh, soms iets slimmer worden nog. Uh, ja, die, die tweede goal ook, uh, ja, wordt eigenlijk simpel verlengd en het is een goal. En uh, ja, Dat soort dingen mogen niet gebeuren. Sime de Jong tegen Jack van Gelder. Tegen Dortmund moet het dus gebeuren. Als we net inschakelt, dan geven we de uitslagen. Paris Saint-Germain tegen Zagreb 4-0. ook Kiev tegen Porto 0-0. Schalke 0-4 tegen Arsenal. Met 2-2. Olympiakos Pireus tegen Montpellier 3-1. Milan tegen Malaga werd 1-1. Anderlecht tegen Zenit 1-0 gebleven. En dan natuurlijk de groep van Ajax. Real Madrid tegen Borussia Dortmund 2-2. En Manchester City Ajax ook 2-2. Goed, dat was het voor nu. Morgenavond weer een mooie Champions League-avond. Met natuurlijk ook een matchcenter. Maar voordat het zover is natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen. De hele nacht op Radio 1. te beginnen straks in met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wijn. We gaan eruit met die toch wel mooie 2-2 van de Ajax. Goedenavond. Ga nou, je City nog een keer verrassen? Ik weet niet of ze kunnen verrassen, maar ik wil gewoon een Ajax zien... Uh, die voor drie punten gestrijd of minimaal één punt en left -off. Manchester City. Ja, men is hier toch wat in crisis. Niet financieel, dat kan niet, want geld hebben ze genoeg. Maar sportief wel, 1 punt na drie gespeelde wedstrijden. Dat is te weinig voor het miljoenenelfman van Mancini. Zo'n 48.000 man zitten hier. En die kijken naar het mooie lichtblauwe shirt van Manchester City. Dat de aftrap heeft genomen. die de andere, Jaja ja, Touré en Ajax. Ja, belangrijke 90 minuten. Variant Babel staat bij de eerste paal, centrale verdedigers zijn nu bezig om los te komen van defensieve mensen. Nou, de het schot, de schot is er en de goal is eruit. Het is een mislukt schot van Nicolas Mooijzander, dat niet adequaat wordt beoordeeld door Manchester City. Wat komt er voor van Eriksen? Er gaat in! Die gaat erin. Weer zien die Jong met het hoofd. Hij pakt hem bij de eerste paal, staat in het 5 meter gebied. en wordt door niemand opgepakt en dan denk je, ja dan pak ik die bal maar. Maar waar was Joe Hart? Het goed in het ras op het gebied van Ajax, wel wat verwarring touré. Oh, dat is ook een mooie. Ja, je moet eerlijk zijn, dat is een prachtige goal. Komt Ajax niet goed uit. Maar nu uh, piep het stadion wel op, want het is een uh, halve omhaal met de rug naar de goal. Zo mooi als die goal van de jong was, ja, dan is deze ook mooi.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 in het het gebied, aanname wordt nu gelukkig maar door alle wereld naar de zijkant gewonnen. en dan zit hij erin en is het dan toch die uitglijder? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Het is buiten spel. de in het goal. Oh, daar is Balotelli. Nee, daar is een andere wereld. Afgelopen. Daar is Boyzander en het is afgelopen. Terwijl Balotelli nog even gaat vragen: mag ik geen penalty nemen, scheidsrechter. Nee, ik word toch aan de chef getrokken.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 Nu in de boek dit is Radio 1.